1 uur. Kirsten Klomp met het de Russische atleten... die in beroep waren gegaan tegen de schorsing voor de Olympische Spelen in Rio... hebben de zaak verloren. Het Sporttribunaal KAS heeft besloten dat de schorsing terecht was... en dat ze dus niet naar de Spelen mogen. De Internationale Atletiekbond schorste de atleten eind vorig jaar... toen duidelijk werd dat de Russische staat dopinggebruik onder de atleten aanstuurde. Over deelname van de andere Russische sporters aan de Spelen... moet het IOC nog een besluit nemen... Het OM in Zuid-Afrika gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak Pistorius. Begin deze maand werd hij veroordeeld tot zes jaar cel... voor de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Verwacht werd dat Pistorius minstens 15 jaar cel zou krijgen. Het OM noemt de gevangenisstraf van zes jaar schokkend mild. De beveiliging van de boulevard in Nice was tijdens de aanslag vorige week niet op orde. Dat concludeert de Franse krant Liberation na een reconstructie. Een week geleden reed de aanslag met een vrachtwagen op de boulevard 84 mensen dood. Volgens Liberation loog de regering over de beveiliging. Die zei dat er veel agenten op de been waren, maar volgens de krant waren het er maar twee en stonden er een paar dranghekken. De Verenigde Staten doen onderzoek naar de onthoofding van een tiener door een Syrische rebellengroep in Aleppo. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat de groepering steun krijgt uit de VS. De onthoofding is gefilmd. Leden van de militie executeren de jongen omdat hij vocht voor een brigade van president Assad. De overslag in de Rotterdamse haven loopt terug. In de eerste helft van dit jaar nam de overslag van goederen als kolen, ertsen en olie met 3% af. De daling heeft vooral te maken met teruggelopen investeringen in de olie- en gaswinning. En vorig jaar was er juist een recordoverslag in de Rotterdamse haven. Het weer veel zon bij 24 tot 29 graden. Morgen wisselen wolken en zonnen af bij 23 tot 28 graden. In het weekend blijft het zomers warm. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwer de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht bij Almere Haven door een ongeluk. Omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. A9 ook maar Amstelveen tussen Heemskerk en Knoopend Velsen 2 kilometer file. De tunnel is dicht omdat er een te hoge vrachtwagen staat. En tot zover de verkeersinformatie.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 One, two...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 Make me see your energy because I'm not playing, no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel, me, girl? Free. Every time me wine and catch it, this electric pull it up and put it for repeat, girl. I'm not touch a dollar in my pocket 'cause nothing in this world ain't more than what you're worth. I work. don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take baby control. Baby. No, I don't Get out of the country I get to. I'm not afraid to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 Consumer Strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become